Hoewel Labiat vermoedelijk vindt dat hij ook wel wat te vertellen heeft daar. Maar is dat echt zo? De bal lijkt mij voor een linkspoot beter ja. te liggen dan voor een rechtspoot trouwens. Maar evengoed heeft Mertens de bal klaargelegd. De muur van Feyenoord wordt geformeerd. Mulder zet dat op zijn plaats. En Mertens is degene die de bal klaarlegt. En dat heb ik eerder gezegd. Dat is meestal wel een teken dat hij hem ook neemt. Labiat loopt er in ieder geval weg. Strootman staat er nog bij. Mertens kijkt. Uh, heeft veel gevoel. Strootman loopt nu ook weg. Het wordt dus Mertens. En de vangbal van Mulder. De Kuik hield zijn adem in. De bal krulde rechts langs de muur. Draaide weer richting het doel van Feyenoord. Maar daar had Mulder de bal blijkbaar verwacht. En zegt met een mooie snoekduik, die is van mij. En de uittrap van Mulder komt op het hoofd van Engelaar terecht. Maar steeds zijn die tweede ballen zijn allemaal voor Feyenoord. Terwijl er nu een uh, blessure is voor Tim de Rijk. Die uh, pijn heeft. En waar heeft hij allemaal pijn? Zo te zien aan het hoofd. Hij krijgt, oh, hij krijgt ja, een paar vingers... Uh, ...in het gezicht, een, een, een wild zwaaiende arm van uh, uh, Bakal... Uh, ...die eigenlijk... Ah, Yudeti gaat eraf. Ja, ik, weet je, ik vind het niet eens zo vreemd. Sise uh, en uh, Schaken zijn uh, razendsnel. Daar hebben de tegenstanders heel veel moeite mee. Uh, de heren Manolet aan de ene kant en uh, Willems aan de andere kant. De hele wedstrijd Willems is er nu af. Cabral komt erop. En uh, onze grote vriend, de zweet John Guidetti gaat naar de kant. Een heftige Helsing met Cabral. En uh, Cabral naar de rechterkant, denk ik. En dan gaat Schaken in de spits spelen. In ieder geval... Cabral aan de rechterkant, Schaak in de spits. Die gaat even ruzie maken met Engelaar. Maar de bal is in ieder geval bij de keeper van Feyenoord, Mulder. Die heeft hem gerold naar Aanvoer de Vlaar. Buretti was een beetje op, had ik de indruk. Want de laatste tijd er al wat minder van gezien de laatste minuut. Bouma trapt een bal weg. En die wordt dan in de middencirkel opgevangen door Klaas. Die hem verlengt hem in één keer weer naar voren. Engelaar in duel nu met Schaken. Nou ja, als Engelaar... Ik denk dat één hapje genoeg is om Schaken te laten verdwijnen in het lichaam van Engelaar. Dat is bijna... Dubbel zo lang, terwijl Matas nu de bal heeft. En Strootman wel een beetje laconiek afwacht tot de bal zijn kant opkomt. Elamadi komt mee, daar gaat Strootman geen rekening mee gehouden. Maar via Elamadi gaat de bal over de zijlijn. PSV gooit Lens, bal op de borst. Uh, recht voor het doel, draait weg nu bij Klaasie. Lens wordt vastgehouden, vindt hij. Geen vrije schop, Kuipers maakt het gebaar uh, niet aanstellen en doorvoetballen. Dan kan Feyenoord, dat de bal gekregen heeft, gaan counteren ook wacht schakel op steun van achteruit via Leerdam en LMA. Die komt hij, maar PSV heeft inmiddels wel weer het hele elftal achter de bal. En ook de bal zelf in bezit via Wijnaldum. Wijnaldem, ja, we fluiten nog een keer. De fluitketels staan weer op het vuur. En uh, is het uh, Labiat die de bal heeft en uh, gaat lopen. Labiat nog altijd brengt de bal naar buiten naar Mertens. Wordt opgevangen door Vlaar. En dan uh, krijgt uh, PSV een uh, vrije trap. Vlaar een gele kaart. En uh, is boos op uh, scheidsrechter de Kuipers. Maar Vlaar is de derde vijen in orde met een gele kaart. En er staat een vrije trap. Het is een wilde sliding van uh, uh, Vlaar. Inderdaad op de enkels. Ik voorkomen terecht de gele kaart gegeven door Björn Kuipers. En Vlaar dus uh, uh, gaat zijn uh, plek innemen in het strafschopgebied. Waar de vrije trap dus staat nu voor Dries Mertens. En nu loopt meteen iedereen maar weg. Want iedereen weet nu, vanaf deze kant uh, wordt het zeker Mertens. Want Mertens met zijn uh, rechter heeft een nog betere positie dan zojuist de bal aan de andere kant. Op ongeveer gelijke afstand van het doel uh, stond. Daar komt de aanloop van Mertens. Mertens langs de muur. Nee, geen doelpunt. Schilde heel weinig. Ik wil wel roepen doelpunt. Maar echt centimeters langs de paal gaat de bal niet in het doel. En dat is een beetje de middag van PSV. Mogelijkheden en kansen, maar... Geen doelpunten. Jan Vennegoor of Hesseling gaat komen. Vennegoor of Hesseling die uh, voor PSV dan het uh, schip vlot moet trekken. De vraag is voor wie gaat hij komen? Voor Labiat ja. die nu naar de kant moet. Daar nou, niet uh, heel tevreden mee zal zijn, maar de genoegen mee zal moeten nemen. De 18-jarige Marokkaan afgelost door good Old. Jan Vennegoor inmiddels 33 geworden. 73 doelpunten achter zijn naam voor PSV. Maar die zijn allemaal uit lang vervlogen tijden. Daarna was er een rondtocht door een aantal Europese oorden, waaronder Schotland, Oostenrijk. En nu dus weer terug op het oude nest. Het Zou toch wat zijn als hij in deze wedstrijd voor PSV wat zou kunnen betekenen. Kwartier nog in het duel in de Kuip, waar Feyenoord nog altijd leidt met 2-0. De goals stond Cisse vlak voor rust, Schaken vlak daarna. Al eerder gezegd Toifonen en Willems maakten bij de beide goals flinke fouten. En dat betekent dat PSV in ieder geval de afloop mag zeggen dat het zichzelf heeft aangedaan. Opgeteld bij het feit dat PSV zeker in de eerste helft wat een lamlendige indruk maakte. Feyenoord bereid was veel meer energie in de wedstrijd te steken. En dat PSV ook om die reden moeilijk heeft gemaakt. Na de 2-0 verandert alles natuurlijk. Want Feyenoord loopt wat terug. PSV loopt naar voren. Er komt druk van de ene en een counter van de andere. En dat is eigenlijk al een minuut of tien het wedstrijdbeeld. De Rijk. Bal de diepte richting Jan Vennegoor. Die wint het kopduel en uh, doet dat uh, goed. Maar dan kan Martafs de bal niet uh, onder controle krijgen. En wordt er overgenomen door... Uh... Feyenoord, wilde ik zeggen, de diepe bal richting Cabral komt niet aan van El Amadi en dan neemt de PSV over via Wijnaldum. Op de huid gezeten door Klaas speelt de bal naar buiten naar Manolev. Manolev naar Engelaar die inschuift. De Engelaar kan met wat stappen naar voren gaan, geeft de bal de diepte in richting Wijnaldum. Maar weer zit daar Bruno Martens Indi die een uitstekende wedstrijd speelt, zit daar tussen. En die probeert meteen in de diepte schaken te breken. Dat lukt niet, maar Bakal heeft de afvallende bal en het is wel goed dat de Rijker nog even tussen zit. Ja, die staat probleem op de goede plek heeft volgens mij gewoon de bal van Bakal tegen zijn hoofd geschoten. Maar kan er als hij het heeft ontdekt weer wel meteen mee vandoor. Dan houdt de aanval van PSV stokt toch even. En komt dan via Engelaar opnieuw op gang. Dat is in ieder geval de bedoeling. Die paas nu naar Vennegoor. Vennegoor kopt door tot bij Strootman. Die kan hem aannemen en meegeven aan Mertens. Komt hij tot een schot. Mertens, jawel, maar de redding van Mulder. De goede redding van Erwin Mulder voorkomt dat Dries Mertens PSV een goal bezorgt. En de wedstrijd 12 minuten voor tijd weer serieus spannend maakt. Nu moeten de Eindhovenaren genoegen nemen met een hoekschop die Mertens zelf gaat nemen. Mertens vanaf de linkerkant rechterbeen. Bal voor het doel. Gekopt, maar niet binnengekopt door Bouma. Maar de bal komt weer bij Mertens terecht. Weer voor het doel. Vennegoor naast. Oeh, dat scheelt ook weer weinig hoor. Je ziet het ook aan de bewegingen van Jan Vennegoor. Hij had toch goede hoop dat die bal een beter lot had gegeven. Gekregen, want hij komt de bal goed richting het doel. Maar de bal gaat een je langs het doel van Erwin Mulder. Mulder die zo langzamerhand in deze wedstrijd uh, soeverein... Uh, aan het uh, kiepen is. En een uh, hele belangrijke rol speelt in deze wedstrijd. Heeft een paar goede reddingen verricht. En uh, met name bij Hoekschoppen is hij er steeds uh, goed bij geweest in de eerste helft. Nu is het uh, af en toe wat gevaarlijk. Gaan we nog een wissel krijgen. En zie ik klaar uh, klaarstaan bij Feyenoord om in te vallen. Maar heeft uh, PSV balbezit. En uh, het is Wijnaldum uiteraard die hem heeft. Nog langzaam maar zeker kraakt het wel uh, achterin bij Feyenoord. Dat is uh, bijna hier op onze commentaarpositie op de persrebuurde hoorbaar. Maar ja, kraken en breken, dat is uh, niet hetzelfde. Engelaar, ter hoogte van de middenlijn, wijst. En naar wie wijst hij? Nou ja, naar mensen voorin, want de bal gaat breed. En de Rijk mag het dan uitzoeken. Strootman aangespeeld, halverwege de Feyenoordhelft. Aan de linkerkant van het veld Mertens. Die de bal net kan binnenhouden. Omdat de paas niet helemaal goed was. De voorzet van Mertens is dat eigenlijk ook niet. Wordt door Martens die uitverdedigd. Opgevangen weer door Engelaar. En zo krijgt PSV wel echt heel makkelijk de druk erop. Maar als Engelaar paas naar Mertens, glijdt de Belg eigenlijk net weg. Krolt de bal door en heeft Feyenoord de bal weer terug. U hoort het op de achtergrond, El Amadi naar de kant. De Marokkaan met een gele kaart op zak ook. Wel een goede wedstrijd achter zijn naam en niet alleen dat. Belangrijk geweest toen hij een kopbal van Wilfred Bouwma van de lijn haalde. Daarmee maar weer bewezen dat je op de lijn altijd rustige, technisch vaardige spelers moet neerzetten die dat ook kunnen. En dat deed El Amadi goed en hij wordt nu afgelost door Mokotjo, de Zuid-Afrikaan. Staande ovatie voor El Amadi. Mokotjo, die... Verder als, eh, als zeg maar, straatveger daar moet gaan staan om eh, ballen op te vegen. Om het eh, in ieder geval. PSV dermate moeilijk te maken dat ze niet meer in de wedstrijd kunnen komen. En we hebben nog maar tien minuten. Dus als er ooit de uitdrukking de tijd begint te dringen gold voor PSV, dan is het nu wel. Het is Klaas die kopt en Bacal die de bal verder werkt. Maar dan staat Engelaar als een soort vuurtoren klaar om de bal weer te koppen. Maar steeds is het weer het middenveld van Feyenoord dat de bal over kan nemen. Is het schaken. Mooie beweging van schaken. Langs de Rijk. Schaken bij de achterlijn. Probeert de bal voor te geven. Half geraakt. En dan Cisse. Manolev die de bal niet uh, raakt en uh, niet wist dat Cisse hem tegen hem aanschoot. Weer uh, Feyenoord in de aanval via de linkerkant is het Nederland die mee naar voren gaat. Maar verdedigend werk uh, nu van Manolev is goed. Het levert slechts een doeltrap op voor PSV. Maar hier was weer een goede mogelijkheid voor Cisse. Goede actie van Schaken. Schaken met de voorzet. Cisse met uh, de acrobatische... Uh, omhaal, halve omhaal tegen Manulev aan. Het had een beter lot verdiend. Het blijft 2-0. 81ste minuut, 2-0 nog altijd. Rijk aan de bal voor PSV. Bal naar uh, Lens. Die mag wel heel ver komen nu. Geeft de bal aan Fennegoor, maar die valt er eigenlijk net niet goed tussen. Tussen Vengoor en Matthijs, zodat Bruno Martens in die kan uitverdedigen. Vengoor, uiteraard, naast Matthijs gaan spelen. met Lens en Mertens op de vleugel. en Wijnaldum daarachter. Dat betekent vijf aanvallers in het elftal van PSV. Ja, je moet wat. Strootman moet dan de aanvoer verzorgen. Je krijgt daarbij de hulp van met name Engelaar. Strootman nu met een korte 1-2 met Wijnaldum. Wurmt zich te lang, Strootman. Strootman eh, speelt dan de bal net te ver voor zich uit. Vlaar trapt hem weg. Rekenen er niet op En aan de andere kant wil Feyenoord wel weer counteren. Laat heeft zich de kaas van het brood eten. En is Cisse weg. Legt de bal breed. Voor wie eigenlijk? Schakel. Wie wil de schieten schaken? Maar ja, dat doet hij heel zwak. En die schiet de bal zomaar vanaf de rand van het strafhofgebied In de handen van Isaacson. Nou ja, de druk van de een, de counters van de ander. We hebben het gezegd. Dat is al een kwartier aan de gang. Maar Feyenoord had de wedstrijd dus ook al lang en breed kunnen beslissen. Bijzonder prettige wedstrijd om naar te kijken. De Half één wedstrijd op deze zondag 4 december. Waar Feyenoord met 2-0 voor staat en Nelon eh, uitstekend werk verricht bij Lens. Want hij zorgt ervoor dat eh, Erwin Mulder heel rustig een bal kan gaan oppakken. Goed werk van Nelon die eh, de bal via Lens over de achterlijn eh, werkt. En Fred Rutte aan de zijkant fluitend en roepend. Maar eigenlijk ook wel een beetje berustend eh, kijken naar zijn spelers die... De mogelijkheden wel hebben gekregen, de spelers van PSV. Maar toch te slordig in de afwerking. Daar waar PS, eh, PSV-fouten werden afgestraft door Feyenoord. Op de legioen gaat maar weer eens het geen woorden maar daden zingen. En terecht, want Feyenoord leidt met 2-0 tegen PSV. Verder gewoon kopt een bal door, of tenminste terug eigenlijk op de rand van het strafschopgebied. Maar Tas was net doorgelopen, kan er niet bij. Overname Feyenoord weer met Bakkal. En alleen keer maar proberen om Cabral te bereiken... Dat lukt niet, bal komt terug bij Bakal. Nu steekt hem nu binnen door naar Schaken. Schaken die de bal verliest in het duel met de Rijk. Die bal valt weer voor de voeten van Engelaar. Aan de rechterkant van het veld Nalden, Die nu te maken krijgt met Mokotjo. De Zuid-Afrikaanse invaller dus bij Feyenoord. De bal terug naar Engelaar. Engelaar zomaar weer ingeleverd bij Feyenoord. Dan zegt Mokotjo ik word vastgehouden door Stroopman. Dat heeft Kuipers gezien. Die staat er met zijn neus bovenop. En geeft Feyenoord zeg maar, op de middenstip een vrije schop. Het is echt de zoveelste keer dat PSV de bal zomaar bij de tegenstander heen levert. En uh, Cabral aan de rechterkant weg is. Gaat langs Mertens, moet de voorzet komen, komt ook. En dan uh, met moeite tot hoekschop uh, verwerkt door Timothy de Rijk. En zo mag uh, Feyenoord een hoekschop gaan nemen. En wat belangrijker is voor Feyenoord, tikken die seconden verder en verder weg. Want uh, Cabral heeft hem aan de rechterkant uh, liggen. 9-3 in het voordeel van PSV hoekschoppen, maar 2-0 in het voordeel qua doelpunten van Feyenoord. Daar komt die hoekschop. Komt voor het doel. Wordt opgevangen het verdedigen door Mokotjo Mokotjo bal breed. En kan Nelom rustig de bal weer terugspelen op Mokotjo Mokotjo draait even weg en moet heel gevaarlijk de bal spelen. Of speelt de bal heel gevaarlijk. Is het Plasi die hem met een uit, uiterste poging nog wegwerkte. Wijnaldum raakt de bal kwijt. En dan gaat Feyenoord weer in de aanval, maar niet voor lang. zit voor PSV, terug met De Rijk. Nog een minuut of zes op de klok in deze wedstrijd. Als De Rijk kijkt en wacht en kijkt en wacht en de bal meegeeft aan Engelaar. De vijf aanvallers van PSV zijn inmiddels weer rond het strafgebied van Feyenoord hebben gemeld. En Engelaar de bal probeert door te steken naar Vennegoor. Die kan hem nog meegeven aan Lens ook. Lens dribbelt nu op de rand van het strafgebied. Geeft hem mee aan Mertens. Mertens schiet en Mulder kan redden. Omdat Mertens niet alle kracht kan meegeven aan dat schot. Er liggen nog twee Feyenoorders in de weg. En uh, ja, hij schiet wel, maar het is niet met alle overtuiging die een uh, schot in deze fase van de wedstrijd zou moeten hebben. Als je je ploeg nog daadwerkelijk in de buurt van een resultaat wil brengen. Kortom, de redding van Mulder is goed, maar niet al te ingewikkeld. Vijf minuten voor tijd blijft het 2-0. En heeft Klaas hier de bal gegeven aan Bakal. Bakal kijkt naar de linkerkant. En het is dat de Rijk die bal tegenhoudt. Want daar stonden twee man klaar om richting het doel te gaan. Nu is het Engelaar die de bal gepaast heeft op Stroopman. Stroopman laat hem aan Mertens. Mertens terug naar Stroopman die doorgelopen is. Stroopman moet voorzet geven, maar wacht erg lang. En wordt dan in het nauw gedreven door Leerdam die dat heel goed doet. En dan zegt Stroopman kom op scheids. Daar had je voor mogen fluiten. Maar ik denk dat Leerdam het uitstekend deed. Cabral is weg voor Feyenoord. Aan de rechterkant van het veld ook Bakal is meegekomen eigenlijk nu als enige. Cabral wil tussen twee man door. Krijgt een duw mee van de Rijk. Scheidsrechter zegt dat is geen schouderduw, maar een duw met de schouder. En dat is, hoe sommer het ook klinkt, echt wat anders. Hij gaat naar de grond en de scheidsrechter zegt vrij schop Feyenoord. En dat doet de Kuipers goed door hier het duwtje van de Rijk te bestraffen met een vrije trap. 86 minuten bijna gespeeld. Feyenoord PSV 2-0 in een Wedstrijd waarin Feyenoord met name in de eerste helft veel feller was. En terecht op voorsprong kwam. In de tweede helft op 2-0 kwam. Toen kon het eigenlijk alle kanten op. Want zijn over en weer kansen geweest. Maar heeft Feyenoord tot dusver stand gehouden. Had het de wedstrijd dus ook kunnen beslissen. Nu heeft het Anfé gehoord. En gaat Cabral nu een uh, vrije schop nemen. En die bal wordt dan maar ten oude nood over, het lat, over de lat getikt door Isaacson. Goeie vrije schop van Cabral. Die zo graag wil laten zien dat hij in die basis hoort. Maar ja, even genoeg om moet nemen met een plaats op de bank. En nu dus genoegen moet nemen met een hoekschop. Heeft hij al genomen. Komt de voorzet. Maar in de armen van Isaacson. Was noemde net Björk Kuipers. Mag ook wel eens gezegd worden. Fluit een uitstekende wedstrijd. Ja. De scheidsrechter waar echt wel wat druk op stond. Omdat hij vorig jaar dezezelfde wedstrijd vloot. En veel kritiek kreeg vanwege een rode kaart. die hij gaf aan Engelaar. Sinterklaas op de tribune zwaait. Is ook blij. Schijnt een Feyenoorder te zijn. En uh, zal... Vanavond de cadeautjes vast wel brengen of morgen bij wat spelers van Feyenoord. We gaan weer een wissel krijgen. Naar de kant gaat... Even Klaasie. kijken, Klaasie die ook een uh, onopvallend goede wedstrijd heeft gespeeld voor Feyenoord. Uh, Klaasie naar de kant en uh, krijgt daarvoor een uh, hartelijk applaus. En beloont dat met een applausje. Ja, goede wedstrijd. Hij is uh, een stofzuiger zoals we die eigenlijk op de Nederlandse velden niet zo vaak te zien hebben. Is overal waar hij moet zijn. Wat om een uh, goed duel. De vraag is door wie wordt hier in vredesnaam van vervangen. Van Haren. Uh, Ricky van Haren in het elftal voor de laatste minuten van dit duel. 2,5 minuut nog plus de extra tijd. Van Haren en Mokotjo dus plotseling op het middenveld met Bakal. Als vervangers van uh, El Amadi en Klaasie. En dan ook uh, vervangen Guidetti. En dus afgelost uh, door Cabral voorin. Feyenoord heeft uh, de bal. Een trap naar Cissé aan de linkerkant van het veld. Die bal is lang onderweg. Komt van de keeper. Wordt door Cissé niet goed verwerkt. Bijna nog wel door Schaken. Die denk ik een één gooi verdient. Dat vindt Feyenoord ook. Maar dat vindt de scheidsrechter niet. PSV gooit en heeft de bal weer terug. Vreemd seizoen Feyenoord. Een paar weken geleden. werkelijk alle kanten opgespeeld door FC Groningen. Verloren van go-ahead voor de beker. En nu... Uh, goed spelend weer tegen uh, een topclub. Tegen Ajax was het goed. En nu tegen PSV ook. Tegen Ajax een spel En nu ramt Bouwma de bal de tribune in. Terwijl rechts van mij onder andere Fernandez en Stefan de Vrij staan. Die uh, genietend. Wachten tot het eindsignaal daar is van Björn Kuipers. Cabral heeft de bal voor Feyenoord. En het lijkt erop dat de PSV niet echt meer tot de slotoffensief komt. Want in de laatste minuten heeft Feyenoord meer balbezit dan de tegenstander. Dat zal Ronald Koeman ongelooflijk veel deugd doen. Nu verspeelt Feyenoord hem wel heel slordig. Er komt er ogenblikkelijk een diepe bal naar Matafs en Vennegoor. Lens probeert bij de bal te komen door zijn tegenstander een duw te geven. En hoewel Kuipers op grote afstand staat heeft hij gezien dat Martens indi Lens ondersteboven wordt geduwd. En komt er een vrij schop voor Feyenoord als je... Als kleine lens de grotere Martens Indy ondersteboven wil duwen... kan dat alleen maar als Martens Indy ook naar de grond wil, denk ik van altijd. Maar u begrijpt, Martens Indy wil best dat de grond één minuut voor tijd met een 0 voorsprong. Ja, die laatste minuut gaat nu in. Een minuutje of drie zullen we erbij krijgen. Maar het lijkt me toch bijna onmogelijk dat PSV nog iets kan halen uit de kuip. Als Feyenoord even balbezit bezit had, de bal naar voren komt. En weer terecht komt bij een Feyenoorder... Via Nelom is het Mulder die de bal naar voren ramt richting Schaken en Cissé. Daar ergens tussenin is het Manolev die hem kan oppikken. Aan de rechterkant van het veld en laat hem lopen uiteindelijk maar. Daarmee is hij in ieder geval Schaken kwijt. Dan gaat de bal over de zijlijn ingooien voor uh, PSV. Ik indruk dat de ploeg ook er ook niet meer in gelooft. Eigenlijk al een minuut of vijf, zes lang dat het het gevoel heeft dat dit een verloren strijd is. En ik denk eerlijk gezegd ook dat dat zo is. Half minuut over nog van de officiële speeltijd. De bal nog maar eens weggekopt door de Feyenoord-verdediging in de persoon van Leerdam. Opgevangen op het middenveld door Van Haren, de bal naar de linkerkant. Dan wordt hij binnengehouden door uh, Cicé die de verkeerde kant op loopt nu onder druk van de tegenstander. Maar heel geduldig wacht tot Manolev, die is meegelopen, een klein duwtje uitdeelt. Dat is niet verstandig van de Bulgaar. Je mag ook zeggen, dat is Tom. En uh, hij gaat naar de grond, Cicé krijgt een vrije schop en zo is Feyenoord de bal weer terug. Publiek heeft uh, besloten dat de overwinning binnen is. Zingt al overwinningsliederen. De officiële speeltijd zit erop, drie minuten extra tijd. ...scheiden Feyenoord nog van een zegen in deze confrontatie met PSV. Het is voorlopig 2-0. En Feyenoorders die een bijzonder prettig weekend beleven. Overigens ook, maar dus ook. zit voor Schaken. Schaken wordt even van de bal gelopen door de Rijk. Want reken maar, AZ heeft dan wel een zware uitwedstrijd tegen Heerenveen. Vanmiddag nog om half vijf. Maar dit is een uitstekende uitslag voor AZ en ook voor FZ Twente. balbezit voor PSV. Gaat de bal voor het doel komen? Ja, maar eventjes. Want Vennegoor-Vessling wint wel, komt er wel. Maar de bal komt uiteindelijk niet bij Matthijs. Wel bij Engelaar. Die heeft nu balbezit voor PSV. Engelaar zoekt Vennegoor. Die met vallen en opstaan nog bij de bal kan komen. Ook Mertens meldt zich nu in het centrum. Dan wordt het al wel heel druk. Toch? de buitenkant gezocht met Lens. Die geeft een voorzet. Bal op het hoofd van Vennegoor. Bijna in ieder geval. Dan Matafs in de draai. Raakt de bal niet goed en schiet naast. Dat is denk ik de laatste mogelijkheid geweest die PSV in deze wedstrijd krijgt. Na 91 minuten en 2 seconden. Eerst Vennegoor bijna. Toen Matafs wel helemaal. Maar zo ongelukkig uit de draai. Ja, zo'n wedstrijd waarin alles lukt. Schiet Matafs zo'n bal gegarandeerd in de kruising. Maar als er in een wedstrijd eigenlijk niet veel lukt, lukt dat uiteraard niet. Ik denk dat het de tweede wedstrijd gaat worden die PSV verliest dit seizoen. De tweede keer ook dat PSV niet tot scoren komt. Dat gebeurde alleen in Riet in de voorronde van de Europa League en alle andere wedstrijden. Is PSV een doelpunt te maken, maar ook dat zie ik vandaag niet meer gebeuren. Anderhalve minuut nog te gaan. Feyenoord leidt met 2-0 in de Kuip. Ja, wat je niet vaak ziet is de weef in de Kuip. Nou, hij ging net even heel snel een paar keer rond. En dat was een aardig gezicht om dat te zien als Cissé, de maker van het eerste doelpunt in balbezit is. Speelt hem naar de maker van het tweede doelpunt, naar Rubens Schaken. 2-0 Feyenoord leidt. We zitten... Uh, in de 92 e minuut. Die is uh, nu voorbij. Twee van de drie minuten zitten erop van de extra tijd. Als Feyenoord weer balbezit heeft. En Cissé uh, nu van de bal af wordt gelopen. Maar uh, dat maakt hem verder niet zoveel uit. Want hij brengt de bal terug. Speelt hem over de zijlijn. En dan is er een beetje ruzie. Met uh, onder andere Strootman, als ik het uh, goed zag. En dat was uh, nergens voor nodig. Maar de frustraties bij PSV, vieren hoogte. Zo blijkt maar weer hoe leuk voetbal is, omdat je het nooit weet. Terwijl Sissé nu een tik uh, uitdeelt aan Manolev. Kuipers uh, daarvoor fluit. En bestraft bestraffend toespreekt. Allemaal het dus van de momenten hieraan voorafgaand. Kuipers wil geen kaarten trekken. En zegt tegen Manolev, Manolev niet zo overdreven. Lip lees ik. Dat kunnen wij, zoals u weet, bij de NOS ongelooflijk goed sinds een paar jaar. Maar nou ja, het valt allemaal wel mee. Palmen zitten uh, voor PSV nog een vrije schop. Maar het is uh, ja, tegen beter weten in dat PSV nog hoopt dat hier wat te doen is. Complimenten aan uh, Ronald Koeman en zijn team. Terwijl Cabral er nog een keer vandoor lijkt te gaan maar uh, dat niet gebeurt vaak. <lacht> jullie kunnen me wat. Ik uh, zie een bal bij mij in de buurt en ik ram hem zo hard mogelijk weg. En dan zegt Kuipers: jullie kunnen mij ook wat. Ik heb uh, goed gefloten en ik fluit nu voor de allerlaatste keer. Er wordt uh, gejuicht en uh, gezongen in het stadion, want Feyenoord verslaat PSV met 2-0 door doelpunten van Cisse vlak voor rust en Schaken vlak na rust is het 2-0 geworden. PSV niet het PSV van de laatste weken, maar dat is ook de van Feyenoord Rotterdam dat PSV uit Eindhoven met 2-0 verslaat. En die houdt Kamp en Bastigler waren dat vanuit de Kuip in Rotterdam. Feyenoord komt ermee op 27 punten uit 15 wedstrijden, blijft vijfde. En PSV op 31 punten uit 15 wedstrijden, blijft tweede. Verschil met de koploper AZ is inmiddels al wel 9 verliespunten. Het programma voor de wedstrijden die nog gaan komen. Utrecht tegen Twente straks om half drie, ook om half drie Vitesse RKC. En om half 5 hebben we dan Heerenveen tegen de koploper AZ. Dat is allemaal straks en u krijgt over twee minuten ook nog het uitgestelde NOS-journaal van twee uur.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 Vanavond 9 uur. Wat weten we dan nog meer niet? Het Sinterklaas-effect in Holland Tok Radio. Wat is er echt? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het is bijna half drie. We hadden het uitgestelde nieuws van twee uur. Allemaal vanwege Feyenoord-PSV-wedstrijd. Het is dus geëindigd in een 2-0-overwinning voor de Rotterdammers. Zometeen aan twee andere wedstrijden. En om half vijf nog één. Maar eerst gaan we eens even tennissen, Marcella Mesker. Want je vertelde ons, hè, Del of, uh, Nadal verliest eigenlijk nooit in de Davis Cup, hè? Dat klopt. Maar uh, de eerste set wel verloren, hoor. Met 6-1, notenbenen van uh, Juan Martín Del Potro. En... Uh, ja, dan kan je zeggen dat wondertje van het winnen van de Davis Cup komt iets dichterbij voor Argentinië. De weg is nog lang, want het gaat om drie gewonnen sets. De Potro brak meteen de service van Nadal in de openingsgame van de tweede set. Het was dus 6-1-1-0. En ja, had eigenlijk die 2-0 op zijn racket. Maar toen kwamen er ineens een paar foutjes. Nadal heeft zojuist teruggebroken en is het 1 gelijk. En ja, de wedstrijd nog steeds open. Want we kennen Nadal, een vechtjas eerste klas. Ik zei het al, 19 van de 20 Davis Cup-wedstrijden. Die hij ooit speelde, heeft hij al uh, gewonnen. Laten we kijken wat hij hier doet. Hij serveert in die prachtige rode, gele kleuren van uh, Spanje. De spelers passen hun kleding aan. Del Potro in het turquoise. En hier gaat die rally. Die harde voorhand met die enorme vuurkracht van Del Potro. Hij sloeg 23 winners in de eerste set. Tegenover drie slechts voor Nadal. Hier gaat Del Potro naar het net. En dan komt de pasing van Nadal. En die is goed. En zou hier een klein beetje de kentering in de wedstrijd zijn. Het zou kunnen. Want Nadal laat iets meer van zichzelf zien. Want hij werd echt in die eerste set overpowered. En uh, Del Potto heeft denk ik uh, misschien wel een van de beste sets uh, uit zijn carrière gespeeld. En het spel uh, lijkt uh, ja, op dat jaar 2009 dat hij de US Open won. Weet u het nog? Uh, toen won hij van en Nadal en van uh, Federer. Toen speelde hij ongelooflijk tennis en dat laat hij vandaag weer zien. En hij heeft het nodig. Nou, laten we nog één puntje meepikken. Het staat dus uh, één gelijk in de tweede set... Het duurt allemaal lang, die eerste set, 61 minuten voor zeven games. Dus je kunt nagaan wat een spanning en wat een emotie er op die wedstrijd zit. Hoeveel tijd er wordt genomen tussen de punten. Nadal serveert linkshandig, gaat op het lichaam van Del Potro. Dan gaat hij naar de voorhand. En die voorhand, die, oeh, die gaat er hiernaast van Del Potro. En zo uh, heeft Nadal het uh, overwicht in uh, deze game. Staat er staat dus 6-1 voor Del Potro en 1-1 in de tweede set. Straks gaan we schaatsen om de wereldbeker in Heerenveen. Nu aandacht voor de wedstrijden die om half drie op punt van beginnen staan. FC Utrecht, de nummer 13 tegen de nummer 3, FC Twente. En ik neem aan, niet Niemeyer, dat die nederlaag van PSV in Rotterdam... ook bij Twente positief ontvangen is. Uh, ja, nou, daarvoor is hij wel heel kort afgelopen, die wedstrijd in Rotterdam. Maar ik kan me voorstellen uh, dat het uh, ja, prettig uh, is dat die uitslag er is in ieder geval van tenten. Maar dan moet je het toch altijd zelf natuurlijk uh, doen. Hoe gaat Koal Adriaans? ooit de eerste aankoop van de fusieclub FC Utrecht. hoe gaat hij het vanmiddag doen? Nou, met Chadli op het middenveld als vervanger van verder. die geblesseerd is en er uh, niet bij is. Achtergebleven in Enschede. Daardoor een plekje vrijgekomen op de vleugel voor John. Hij is te links buiten en Janko zit weer op de reservebank. En op die positie, daar centraal in de aanval bij de tukkers, zien we dan uh, de Jong, nee, Luc de Jong staan. De wedstrijd is begonnen onder leiding van scheidsrechter Wiedemeijer. Balbezit voor Twente tegen Utrecht, wat uh, toch wel wat wijzigingen heeft doorgevoerd ook. En bijvoorbeeld Sneijder op de reservebank gezet. Azade is terug van een schorsing, komt erbij op het uh, middenveld bij de thuisploeg. En uh, Kali blijft dan staan. Is eigenlijk de meest aanvallende middenvelder. Het debuut vooralsnog van Joshiaki Tagagi. Shaki Tagagi, de Japanner, die al een tijdje hier rondloopt sinds de zomer. Speelde nog geen minuut en staat als linksbuiten in de basis bij de thuisploeg. Waar ook de Moesje speelt. De Moesje bijna aan de bal, maar komt er niet aan. De kogel zou eigenlijk starten, maar op het laatste moment afgehaakt. En het eerste wapenvrijbaar meteen van Shaki Tagagi. Een schot van de meter op 25. Opgepakt door de doelman van Twente, Nicolai Michailov. Het is 0-0, uh, zal duidelijk zijn. Bij Utrecht Twente, vol stadion, een minuutje op de klok. Gaan we naar Vitesse thuis tegen RKC. En Vitesse kijkt ook gewoon naar boven, Frank Wieland. Dat lijkt me vooralsnog wel en rekent ook eigenlijk op de drie punten tegen RKC. In dezelfde opstelling als uh, de 0-0 tegen FC Twente afgelopen competitieronde... Daar was John van der Brom dus duidelijk wel tevreden over. Dat betekent dus dat onder andere Prupper op de bank zit. Net als Hofs en Chanturia. Yasuda nu met de eerste schotpoging. In dit duel het schot wordt gestuurd door de defensie van RKC. En opgevangen weer op het middenveld bij Vitesse door Anan. Anan even terug naar Kallas, Kallas op de middellijn. Iedereen van Vitesse nu. En terwijl ik het zeg gaat iedereen van Vitesse. Gaan de achterste vier van Vitesse weer terug naar de eigen helft. En is het Van der Heijden die probeert de bal in ieder geval in de, in de ploeg te houden. En rustig rond te spelen. Dat doet Vitesse wel heel erg op het gemakje. En RKC vindt het allemaal prima. Staat op de eigen helft rustig te wachten wat er allemaal gaat gebeuren. Cassia nu in balbezit voor Vitesse. RKC zonder brood nog altijd op de, tribune die zit, of op de bank, die zit gezellig op de perstribune. En uh, ook Duits is er niet bij. En Braber is er niet bij, allemaal geschorste spelers. Net als de aanvoerder van Peppe, zij hebben allemaal te veel gele kaarten uh, gepakt. De aanval van Vitesse loopt op niets uit. Wordt uiteindelijk nog zelfs een overtreding gemaakt door Kazashvili. En zo kan RKC uitverdedigen via een vrije trap diep op de eigen helft. Slachtoffer van de overtreding is Bandjaar. Gaan we even verschaatsen om de Wereldbeker in Heerveen? Eerder hoorde u al dat Nesbit de duizend meter daar won. Haar derde Wereldbeker zegen. Die mannen duizend meter is er inmiddels al lang afgelopen, Sebastian? Nee, ja, had wel, had wel gemoeten. Maar de wedstrijd heeft een kwartier 20 minuten bijna stilgelegen. Niet vanwege supportersrellen of vanwege spreekkoren of wat dan ook. Maar vanwege kapot ijs. In de eerste rit gingen een Noor onderuit, Christopher Ruken. En vier ritten later gingen zowel de binnenbaan Denis Kuzin. in. Die reed op dat moment trouwens in de buitenbaan. Maar was gestart in de binnenbaan. Als Pekka Koskela onder. Ja, toen was het ijs dermate beschadigd dat er een uh, extra uh, dwelpauze moest worden ingelast. De dwelmachines kwamen op het ijs. Beert Boomsma, de ijsmeester, die probeerde het nog met die gasfles met stikstof erin. Maar dat lukte allemaal niet. En daardoor is deze duizend meter nog lang niet afgelopen. Er staat een Canadees aan de leiding met een uh, tijd van 1.0929. Dat is trouwens best een aardige tijd voor die Jamie Gregg. Een tijd van 14 dus sneller dan de winnende tijd van vanmorgen in de B-groep. De tijd van Mark Tuit, het 1 Nederlander toen dus gezien duitsers staat op de tweede plaats. We hebben één Nederlander in de aangroep gezien. En dat was Pim Schipper. Die kwam niet verder dan de vierde plaats voorlopig. Met 1,996 wel net binnen de 1 minuut en 10 seconden. En nu kijk ik op de baan naar Sjoerd Vries die klaarstaat. Die zo verrassend goed tweede werd tijdens het Nederlands kampioenschap. Afstand uit de ploeg van Gerard van Velde. Hij maakt een valse start. Nu in de rit tegen Tyben Mo. De Koreaan die goed begonnen is aan dit seizoen. Veel al op het podium heeft gestaan. Vorige week derde wet in Astana. Waar die een van de 500 meters won. Daar was dus even een valse start voor Sjoerd Vries. Dus duurt weer even wat langer voordat deze rit weer verder gaat. Koeks van het album Junk of the Heart. En How you like that? Sebastian Timmerman, de bolletjes zitten weer vol. Het ijs doet het weer. We schaatsen weer. Schaatsen weer. En Sjoerd de Vries deed dat heel goed in zijn rit tegen Thijber Mo. De winnaar van het Olympisch Zilver in Vancouver. Sjoerd de Vries moest tot het gaatje gaan. Maar wind van Mo. Hij rijdt 1 9-14. Dat is de snelste tijd. En ook nog eens een honderdste sneller. Dan dat hij was bij de Nederlandse kampioenschappen afstanden een maand geleden. We gaan eerst even naar Frank Wielaert. Frank. Acht minuten onderweg in Gelredoom. En Vitesse komt op 1-0. Vrije trap gemaakt door Jan Arie van der Heijden. De bal ligt op 17 meter van de goal van Jeroen Zoet. De doelman van RKC. Na een overtreding van Van Mosselveld op Aborra, randje strafschopgebied. De muur staat op de goede afstand en de trap van Janari van Heijden is feilloos. Ik denk zelfs dat Van Mosselveld niet of nauwelijks Aborra heeft geraakt. Dus bij RKC zullen ze verre van tevreden zijn met het feit dat deze vrije trap überhaupt gegeven werd. Laat staan dat hij er uiteindelijk ook nog in gaat. En we gaan naar Ragnar, want ook daar is iets aan de hand. 8 minuut van de wedstrijd. 1-0 voorsprong voor FC Twente. De doelpunt te maken is Peter Wischerhoff op een vrije trap van John. Helemaal achterin het strafzomgebied bij Utrecht. Daar wordt gekopt door Wischerhoff. Helemaal vrijgelaten. De moesje moet hem in de gaten houden, maar is hem kwijt. En, uh... De bal van links naar rechts is voorgetrokken door John. De man die een actie maakte aan de linkerkant van het veld. Even werd vastgehouden, eigenlijk verschillende keren kort. Door zijn tegenstander Daan Bovenberg, de rechtsbek van Utrecht. Daar gaf Wiedermeijer de scheidsrechter vanmiddag, een overtreding aan FC Twente. En dus de voorsprong voor de Tukkers na nou acht minuten spelen hier. 1-0 voor de ploeg van Koo Adriaanse Sebastiaan Schaatsen. Ga lekker verder, jong. Naar de Olympische kampioen heb ik zitten kijken. Shawnee Davis, tweevoudig Olympisch kampioen op deze afstand. Komt toch veel te kort. Heeft nog niet gewonnen dit wereldbekerseizoen. De vijfde tijd voorlopig, 1 verloren 43 ook de rit met de honderdste van Danny Morrison. En dus staat Sjoerd de Vries nog altijd aan de leiding. En weet Sjoerd Vries ook zeker dat hij straks terug mag komen voor de huldiging. Alleen welke kleur wordt de medaille die hij dan omgehangen krijgt. Dat is nog de vraag, want er komt nog een rit. En we weten ook inmiddels zeker dat er een Nederlander deze duizend meter gaat winnen. Want Sjoerd de Vries staat aan de leiding. En de laatste rit gaat tussen twee Nederlanders. Tussen Stefan Groothuis en Kjeld Nuis. De twee rijders uit de ploeg van Jack Ory, die een paar meter achter de twee Nederlanders, achter zijn pupillen staat opgesteld daar op de kruising. Waar niet al te veel publiek zit. Verder is die al redelijk gevuld voor deze zondag. Waar veel mensen denk ik ook gebruik maken nog van de koopzondag voordat het feest van Sinterklaas morgen wordt gevierd. In ieder geval gaan wij kijken naar Groothuis tegen Nuis. Groothuis die de wereldbekerwedstrijden in Chelsea en in Astana won. Allebei dus. Dus heeft hij de volle buit van 200 punten. Nuis werd twee keer tweede. Maar ik moet zeggen dat ik Nuis dit weekend wat beter vind rijden, vind ogen... dan Stefan Groothuis. Groothuis komt op de 1500 meter vrijdagavond niet verder dan de twaalfde plaats. Hij reed 1500 meter, daarop werd hij ook twaalfde. En de tweede 500 meter liet hij lopen. En Kjeld Nuis eindigde op die 1500 meter waar ik het net over had als tweede. Achter Ivan Skobrev. Weer tweede dus. En Nuis die wil zo graag eens een keer een wereldbekerwedstrijd winnen. Ze zijn vertrokken. Inzet dus 1.09.14, de tijd van Sjoerd de Vries. Nuis vertrokken in de buitenbaan, Groothuis in de binnenbaan. Start voor hem, altijd moeilijk, altijd voorzichtig. En op de eerste 200 meter is het voordeel voor Kjeld Nuis. 16.61 om 16.68. Groothuis waait. halverwege de tweede bocht een beetje naar buiten toe. Moet een beetje inhouden daardoor om die bocht goed te houden. Dat zie je terug op de kruising, waar die minder snelheid heeft nu dan Kjeld Nuis. Nuis dendert er werkelijk waarop af. En dan komt Kjeld Nuis, die veel jonger is dan zijn Vloeggenoot als Stefan Groothuis. Die is 29, Nuis 21. En Nuis heeft nu veel meer voorsprong. 41-70. Goede ronde van 25 seconden. Precies voor Kjeld Nuis bij het ingaan van de laatste ronde. 14e bijna. Voorsprong op Sjoerd de Vries. Komt hier dan de eerste wereldbeker zegen? Of komt uh, Groothuis nog terug? Of gaat de zegen naar Sjoerd de Vries? Nuis nog altijd aan de leiding. Buitenbocht gaat hij in. Laatste bocht. Groothuis komt er denk ik niet meer aan. Nee hoor, het wordt Nuis of het wordt Sjoerd de Vries. Die hier de duizend meter gaat winnen. Is het de te kloppertijd. En hier is dan de eerste wereldbekerzegen voor Kjeldnuis. Hij doet het in 1.08.63. Hij blijft daarmee 700ste verwijderd van zijn persoonlijk record. Maar wel voldoende om hier zijn eerste wereldbekerwedstrijd uit zijn carrière te winnen. Prima gedaan door Kjeldnuis. Sjoerd Vries wordt tweede. T. Bumbo wordt derde. Want Stefan Groothuis eindigt met 1.09 op de 20e, 20ste oh, plaats. 1.09.20 op de vierde plaats. De Nederlandse mannen doen het veel beter dan de vrouw. Met goud en zilver voor Nuis en Sjoerd de Vries. Keren wij terug naar het voetbal. Twente zal opgelucht zijn met die snelle voorsprong tegen FC Utrecht. Ragnar. Er zit heel veel ploegen natuurlijk gegeven om op 1-0 te komen... als zo vroeg in de wedstrijd bij Utrecht. We zitten inmiddels een paar minuten verderop. Vier minuutjes na de goal, de twaalfde minuut. En Twente heeft het heft in handen met Rosales aan de rechterkant van het veld. De bal richting het middenveld, waar wordt opgepakt door Brama, Balletje terug. En maar weer eens terug bij Twente richting de eigen helft waar Douglas staat. Die kan gaan lopen. Stond ook daar voorin. En Bisscherhoff natuurlijk ook. Ja, je weet dat hij kan koppen. Hij stond wel erg vrij. En dat mag de verdediging van FC Utrecht zich natuurlijk aantrekken. Het leek ook dat de Moesje de man was die de gaten moest houden. Utrecht speelt de bal richting de middencirkel waar de Moesje het kopduel verliest. Kali laat zich dan de kaas van het brood eten door Brama. En Twente heeft de bal bezet ter hoogte van de middenlijn. De bal ineens gespeeld richting de linkerkant. John op de punt van Strafs opgebied inmiddels tegenover hem Buitens. Die toch beschikbaar is. Schiet er dan maar aan en daar is die 2-0. Daar is die 2-0 al van FC Twente en dat na 12 minuten en 47 seconden. Een droog schot, hij trekt naar binnen Ola John en is eerst aangeven bij die goal van Bisscherhoff. Vervolgens knalt hij zelf de tweede binnen en dat binnen het kwartier. Wat een dramatische start van deze wedstrijd is dit voor FC Utrecht. Jan Wouters zei afgelopen vrijdag, ik denk dat wij naar boven kunnen kijken. Weliswaar verlies vorige week bij AZ 2-0. Hij dacht dat het allemaal wel op de rit stond, maar dat lijkt niet het geval. Vooralsnog tenminste, want de 2-0 van Ola John... Die buitens passeert aan de zijkant, dan uitkomt op de kop van het strafschopgebied en uithaalt en in de rechterhoek schiet. En dat is buiten bereik van de doelman van Utrecht, Rob van Dijk. 2-0 is het voor FC Twente. De lampen gaan aan in de Galgenwaard. En laat de wekker ook maar even klinken zou je zeggen, want het wordt tijd dat Utrecht wakker wordt. Ah, maar Vitesse, ook al vroeg op voorsprong met een heerlijke vrije trap tegen RKC, Frank Wielaert. Ja, zeker. Die was lekker hard en, en uh, zoet natuurlijk laat komen. Was niet eens echt heel erg in de hoek, maar hij was zo ontzettend hard dat zoet echt geen tijd had om te reageren. De vrije trap van uh, jan van der Heijden voor uh, Vitesse 1-0. E Inderdaad, na een uh, kwartiertje voetballen. En Vitesse put daar de nodige moed uit. Heeft de tempo wat omhoog gegooid en probeert uh, de defensie van RKC uit elkaar te spelen. Tot nu toe de ploeg uit Waalwijk. Kan niets anders doen dan uh, reageren op uh, wat Vitesse allemaal bedenkt. Heeft niet of nauwelijks nog balbezit gehad uh, in het uh, eerste kwartier van de wedstrijd. Eén keer een klein beetje in de buurt van Veldhuizen geweest, maar uh, die werd daar helemaal niet nerveus van. Nu weer een vrije trap voor Vitesse. Jan-Adi van der Heide achter de Bal. Wel halverwege de helft van RKC. Dus hij moet nogal een afstand overbruggen. Gaat die bal bij de tweede paal neerleggen. Over alles en iedereen heen. Zoet kan daar rustig oprapen. En dan is het gevaar geweken voor RKC. Zoet met een lange haal naar voren richting Castillon. Veel beproefd recept. Vitesse rekent er ook op. Bal wordt weggekoopt door Anan. Opgevangen dan vervolgens door Yasuda. En neergelegd voor Ibarra aan de rechterkant van het veld bij Vitesse. Inmiddels zijn we in het midden bij Abora uitgekomen. De man die de zwal maakte, waar de vrije trap en uiteindelijk de 1-0 uit voorkwam. Want ik denk toch echt dat Van Mosseveld Abora niet geraakt heeft... bij het verkrijgen van die gele kaart van scheidsrechter Guzubiuk. Wel weer een vrije trap, nu opnieuw verkregen door Abora. Gegeven door diezelfde Guzubiuk. Dus weer van de Heide instelling gebracht. Weer halverwege de helft van RKC. Moeten die bal dus nu weer opnieuw neerleggen doet hij randjes. Strafschopgebied zit nog net een RKC-been tussen. Maar die schiet de bal dan vervolgens weer wat wild weg. En dus kan Vitesse gewoon rustig doorbouwen via Anand. En aan de rechterkant Butner Anand. Toch maar niet terug naar Butner Eventjes naar achteren richting Kalas. Dan Cassia. Cassia kiest dan helemaal voor de terugweg richting Veldhuizen. Die houdt het tempo er in ieder geval in door niet rustig te gaan kijken. Maar onmiddellijk weer in te leveren bij Kalas. Die kan gaan lopen met de bal en levert in bij Butner Vitesse gaat even in een fase rustig rondspelen. Omdat RKC toch niet echt van plan is om het... Vitesse lastig te maken in balbezit na 16 en een minuut. De voorsprong voor Vitesse op eigen veld tegen RKC 1-0. De vierde partij in de Davis Cup finale tussen Spanje en Argentinië. Del Protero won de eerste zet van Nadal, maar de omkeer was nabij, Marcella. Ja, dat klopt. 6-1 Del Potro. Nu 3-2 voor Nadal. Het gebeurde dus allemaal in die tweede game van de tweede set. Het stond 1-0. Een break voor Del Potro. 40-0 op eigen service. Die 2-0 lag op zijn racket. Maar ja, dan komt het leeuwenhart van Nadal bovendrijven. Hij brak Del Potro, maakte vijf punten op rij. 1 gelijk. En vanaf nu heeft hij toch wel het heft in handen hoor, in die tweede set. Hij heeft voor het eerst ook een ace geslagen op een gegeven moment op breakpoint tegen. Hij kwam tot twee keer toe met zijn backhand. Briljant eh, als de passing... Eh, bij Del Potro aan het net voorlangs. En nu leidt hij dus in de tweede set met 3-2. En mocht hij in Londen bij de ATP World Tour Finals... nog in de persconferentie spreken over ja, wat gebrek aan motivatie. Dat is op zich al heel verrassend bij Nadal... want dat hebben we nog nooit uit zijn mond gehoord. Hier geeft hij echt alles wat hij heeft. En je ziet het aan zijn expressie in zijn gezicht. Het leeuwenhart wat bovenkomt. En het is hier een geweldige sfeer, 25.000 man... De wedstrijd moest trouwens in die eerste set ook nog eventjes stil worden gelegd. Want de Argentijnse supporters die maakten zoveel herrie tijdens het serveren van Nadal. Tijdens de opgooi dat de Spanjaard daar echt last van had. Hij was nerveus in die eerste set. Speelde niet zijn beste tennis en werd helemaal weggespeeld door die hele goede Argentijn Del Potro. Het staat dus 3-2 in de tweede set voor Nadal. Het zal belangrijk zijn deze tweede set gaat de. Uh, Spanje hier op gelijke hoogte komen of kan Argentinië op een 2 sets tegen 0 voorsprong komen Weer naar Arnhem. Frank Wilaard 21 minuten onderweg. 18 jaar is hij. Kazasvili Hij komt uit Georgië. Maakt een prachtig doelpunt. Door hem zelf opgebouwd. Helemaal uiteindelijk met een stiftje afgerond. 2-0 voor Vitesse tegen RKC. Tijdens deze Casey, ja, hè? Ja, lekker. Casey en de Sunshine Band. Een van de grote, grote hits die ze hadden. I'm your boogeyman. We gaan weer even terug naar Frank Wielaert. Want daar is de al 2-0 voor Vitesse tegen RKC. Ja, het zou best kunnen dat de zon schijnt hier trouwens. Ik heb geen idee. Het dak is dicht. Dus 22 minuten onderweg. Vitesse uh, op 2-0. Inderdaad, hele mooie goal van uh, Kazashvili. De jongen van 18 jaar die zijn eerste doelpunt in dienst van Vitesse maakt in deze competitie. En hij was er bijzonder gelukkig mee terecht. Want het was een heerlijk doelpunt door hem zelf opgebouwd. Hij kwam vanaf de linkerkant. Ging eens aan de wandel. Gingen twee die combinaties aan de laatste. Was met Abora waar hij knap doorzette langs zijn directe tegenstander. En zo vrij kon doorlopen richting Zoet. Zoet dacht hij gaat natuurlijk in de verre hoek schieten. Dus ging hij alvast met zijn hele lichaam richting die verre hoek. En Casasvili zag het op tijd. Stiftte de bal in de korte hoek. Hele fraaie treffer van hem en niets minder dan uh, terecht dat Vitesse hier uh, inmiddels met 2-0 voor staat. Want RKC. Uh, wil reactievoetbal spelen, alleen uh, komt daar niet of nauwelijks aan toe, want Vitesse speelt de bal goed rond, uh, komt er niet of nauwelijks in de problemen. De afgelopen weken vooral uh, bleek dat Vitesse, ondanks het feit dat ze een goed elftal zijn geweest even, en wel een behoorlijke aantal aardige spelers in het elftal hebben, maar uh, dat er toch een aantal eenlingen waren op het veld. Het was geen team op een gegeven moment meer, dat is natuurlijk niet echt helemaal Desjon des uh, John van der Broms, en dus moest er links of rechts worden ingegrepen. Nou, vandaag zien we weer een elftal staan. Het begrijpt elkaar nog niet altijd, het is wat lastig communiceren tussen Georgiërs en Japanners met name in dit geval... Uh, uh is het uh, Kasia die nogal eens uh, combinaties met Yasuda ziet mislukken. En Yasuda die nog wel eens naar voren loopt terwijl het niet moet naar achteren loopt. Terwijl die eigenlijk voorin verwacht wordt. En dat soort zaken zie je allemaal nog wel misgaan. Terwijl er een blessurebehandeling is geweest. En de RKC nu probeert uh, de volgende aanval op te zetten. Eigenlijk de eerste echt goed lopende aanval voor Mosselveld. Heeft in ieder geval de ruimte. Kan uh, vanaf de linksbackpositie de middenlijn oversteken. Ten voorde inspelen. Dan is er aan de rechterkant natuurlijk heel veel ruimte ontstaan. Bandjar uh, dreigt even met de paas richting het centrum. Maar besluit dan de bal breed te leggen richting AOS En zo bouwt RKC in ieder geval zo zorgvuldig mogelijk aan de volgende aanval. Maar ja, moet de eerste kans nog krijgen. En dan staat het al met 2-0 achter tegen Vitesse in Gelderland. Utrecht staat ook al met 2-0 achter tegen Twente. Wat veel sterker is Rafa. Het heerlijk middagje is gekomen hoor, vandaag voor FC Twente. Want het heeft geen kind aan FC Utrecht. 2-0 voor na 24 minuten spelen. De stand die dus al na 13 minuten op het bord stond. En Twente is echt en meester. Krijgt ook de kansen, heeft ook nu de bal Achterin met Tien Dalli die nog een Utrecht verleden heeft. Hij is de linker verdediger. Speelt de bal wat meer naar binnen, naar Douglas. En dan ter hoogte van de middenlijn is het Brahma. Met een kort kopje, is bij de kapper geweest. Dat geldt trouwens ook voor Douglas. Terug naar Tien Dalli. meter van 15 voor de middenlijn. Twent heeft wat problemen om op te bouwen. En kiest dan maar voor de eigen keeper voor uh, Michailov. Lange bal richting Daan Bovenberg. Dat is een verdediger van Utrecht. Die geen beste indruk maakt tot nu toe. En die kopt hem dan ook weer in de voeten van Tindalli. Daar is Chadli in de middencirkel inmiddels. Twente. Opening aan de rechterkant van het veld bij Rosales. Bal kwam van de voet van Landzaat. Even verder op staat nu bij Rami met een of over de middenlijn. De bal ineens gespeeld richting Luc de Jong. En die kan aannemen met buitens in de buurt op de achterlijn. Luc de Jong, Zijn de mogelijkheden om voor te geven, want dat lijkt op de beste optie. Nog altijd de Jong, het strafstopgebied weer uitgejaagd. Maar wel een goede afspelmogelijkheid gevonden, namelijk op 20 meter van de goal. Het schot wat er komt van Tien Dalli aan tegen een tegenstander. Twente houdt de bal in de ploeg en zet Utrecht volledig vast op de eigen helft. Wiskerof, man van de eerste goal, speelt in naar de Jong terug. Naar Rosales, Staat een paar meter over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Bayram weer voor zijn neus. Wil een dubbel aangaan. Loopt dan tegen Bulthuis aan. Vorige week al vroeg gewisseld. Speelde uitermate zwak tegen AZ. En dit doet hij goed. Wel een ingooi voor FC Twente. Dat een enorme kans heeft gehad om er 3-0 van te maken. Via Luc de Jong. Dat was een schot in de 18e minuut. Op de benen van Van Dijk. Je telde hem eigenlijk al. En dan was het klaar geweest. Misschien is het dat ook wel. Nu? Nee, want het schot van Chatty wordt gekeerd. Daar is Van Dijk. We zitten in minuut 26. Utrecht 20. 0-2. Wellicht heeft u het eerder vanmiddag al gehoord. De Braziliaanse voetballegende Socrates is op 57-jarige leeftijd overleden. Socrates werd gisteren voor de derde keer in korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een darminfectie. Even de grootste Braziliaanse voetballer Socrates. Ankie van Grunsven heeft met haar topaard Salinero een succesvol weekend achter de rug in Salzburg. Ze won de kuur, winst op de kuur. Dus vrijdag had ze ook al de Grand Prix gewonnen. En bobsleur Edwin van Kalker is in isgelas als elfde geëindigd... tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de viermansslee Met zijn broer Arnold, Sibron Jansma en Jeroen Piek rapporteerde de Nederlandse piloot een tijd over twee runs... die ruim achttiende langzamer was dan die van de winnende slee... van de Rus Zupkowacht. Van Kalka Jansma waren gisteren twaalfde geworden in de tweemansbob. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het journaal van drie uur. De tussenstanden bij de wedstrijden die op dit moment lopen in de Eredivisie. Utrecht, Twente, Wisgerhof en John hebben Twente op een 2-0 voorsprong gezet. En Van der Heijden en Kadashvili met een mooi stiftje... hebben Vitesse op een 2-0 voorsprong gezet tegen RKC. Eerder deze middag was er al een wedstrijd in Rotterdam. Feyenoord tegen PSV eindigde in 2-0. En langs de lijn op 1-0.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 Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je leuwe stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, kleding of elektronica. Eerst Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold.com. Bescherm je vermogen. Ook de mooiste kerstdecoratie noemt tot 25% korting. Eerst